...dagen en een voorspoedige start. Femke Wolthuis met het NOS Journaal. De leiders van de Europese Unie gaan de strafmaatregelen tegen Rusland bespreken. Dat gebeurt op een tweedaagse top in Brussel en die begint vanmiddag. Naast de sancties tegen Rusland worden Oekraïne en de relatie met Moskou ook besproken. De eerste strafmaatregelen lopen in maart af. Een beslissing over nieuwe sancties wordt op deze Europese top niet verwacht. In Den Haag gaat het beraad over de weggestemde zorgwet van minister Schippers vandaag verder. Premier Rutte en vicepremier premier Asscher zeiden aan het begin van de nacht dat ze kansen zagen voor een oplossing. PvdA-leider Samson zei dat hij mogelijkheden ziet. Over de inhoud van een eventuele oplossing wil niemand iets kwijt, maar minister Schippers heeft al gezegd dat ze de wet niet wil veranderen. Het aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft is vorig jaar verder toegenomen. Vooral in de grote steden zijn er relatief meer armen. Door de economische crisis zijn voornamelijk eenoudergezinnen niet-westerse huishoudens en bijstandsontvangers in de problemen gekomen. De omstreden film The Interview wordt niet uitgebracht, heeft producent Sony Pictures bekendgemaakt. De film gaat over twee Amerikaanse journalisten die een plan maken om de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un te vermoorden. Noord-Korea is woedend over de film. Met de release in aantocht waren bioscopen die de interview zouden vertonen bedreigd met de aanslagen. Op de A20 richting Hoek van Holland zijn rond 7 uur 15 auto's op elkaar gereden. Zijn geen gewonden gevallen is dus wel veel schade. Door het ongeluk staan bij Moordrecht 16 kilometer file. De rechterrijstrook is daar dicht. Automobilisten moeten rekening houden met ruim anderhalf uur vertraging. Het weer bewolkt af en toe motregen. Het wordt 11 tot 14 graden. Morgen eerst regen, later zon en opnieuw zacht. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWD. Het is een hele drukke ochtendspits en dat heeft te maken met een flink aantal ongelukken. De grootste knelpunten zijn vanochtend Gouda en Amersfoort. Maar verder ook een ongeluk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Beest en Zalbommel staat daardoor 10 kilometer. Alle rijstrokken zijn wel weer vrij. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelevaansveen en soeterwoude rijndijk 4 kilometer door een ongeluk met twee busjes. De linker rijstrok is dicht. De A12 dan, van Utrecht naar Den Haag, tussen Woerden en Knoopend Gouwen, 14 kilometer. Komt door een kettingbotsing op de aansluitende A20 bij Moordrecht. Alle rijstroken zijn daar wel weer vrij. En dat geldt niet voor de andere kant op, richting Gouden, dus op die A20. Want daar is bij Moordrecht de linker rijstrook nog dicht. Daar zijn ze bezig met het repareren van de vangrail. Tussen Knopend Terburgseplein en Moordrecht staat 8 kilometer file. De A16 Breda-Rotterdam, tussen Breda-Noord- en Hoek 6 kilometer door een Ongeluk. Tot slot de A28 van Zwolle naar Utrecht. Tussen strand Nulde en Leus Zuid 16 kilometer. Staat daar een vrachtwagen met twee lekke banden... waardoor de rechterrijstrook dicht is. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Als voorbijgangers dus van ver, en ik spit mijn oren en proef iets te doorgronden. Zwaar vooral ik het bestaan moet, maar niet echt zeker weet. je de stad, mijn hemelse verslaving. ¿Qué pasa tomando mi mojito imaginando de donde vengo después del viaje y que abrazo mi amada. Bij het uh, tweede uur. Um, helaas uh, kan Hans Hovendoorn niet komen, die is uh, elders. Uh, wij hadden gaan praten over het bestemmingsplan Betrijven Terrein. Voor Noord, Zullen we dat uitstellen? Dat dan tot stellen we uit tot de volgende keer. keer. Ja. Um, uh, we gaan een beetje de agenda doen. Ja, want dat is er een beetje bij ingeschoten wel uh, weleens ja. uh, af en toe. Um, we hebben nog steeds de tentoonstelling van uh, Anne Frank in het Zandvoortmuseum Tot 21 december. Nog een paar dagen. Ja, en er is ook een tentoonstelling in. Pluspunt. Ja, dat is Johan Lagarde. Johan Lagarde heeft een fotograaf, uh, fotograaf heeft ja. een uh, serie foto's gemaakt. Heel bijzonder. Uh, ook in het kader van de vrijwilligers... Uh, uh, uh. Er is uh, een tijd geleden een, een, een uh, fototentoonstelling geweest, ook over vrijwilligers. Is het een beetje die kant op? Ja, ja. maar hij heeft heel bijzonder. zijn zwart-wit foto's, maar met okay. een klein kleuraccentje. Onder andere ook van de ijsbaan, hè? Sander, dat en... is heel, uh, heel erg leuk. Dat is voor. te zien ja. bij Pluspunt. Bij Pluspunt tot uh, januari. Oké, okay. ja, um, vanmiddag wordt de ijsbaan geopend. Ja. Ik ben vannacht even wezen kijken en uh, het ijs is... Is het ijs? ijs? Ja, het is oh, ijs. Oh, goed zo. Dat ziet er keurig uit. Dus uh, kom vanmiddag kijken, want dan wordt die geopend. En dan is er morgen een. Uh, uh, is er een kerstmarkt, een shopping, uh, of ja, zeg maar, een soort kerstcadeaumarkt. Ook op het Raadhuisplein. En er is een wenspaviljoen ja, als je, ook op, uh, Wat houdt dat als, in? Als je, als, je, als, je, als je iets te wensen hebt. Uh, uh, bijvoorbeeld, ik wil mooie tekeningen op die houten wand bij Tromp. Ah. Dan kan je dat op een papiertje schrijven. En dan mag je dat in het paviljoen ophangen. Dus okay. als je wat te wensen hebt, uh, in het muziekpaviljoen op het... Uh, en dat kan, dan, uh, dat kan dan... Dat kan dan... Alle mensen die je wil, worden daar genoteerd en okay. worden opgehangen. Okay. Het is ook erg leuk om daar over een weekje eens te gaan kijken... wat er allemaal gewenst wordt. Ja, ja dat is wel... Ja. Uh, morgen is er weer uh, Yes aan Zee. Yes aan Zee bij Talassa. Met het trio Nick van der Bos en Mirjam van Dam. En dat is om... Vier uur in de toegang is gratis. Lekker op strand. Um, uh, dat is 13 december, dus vandaag. Dat is, sorry, van sorry, dat is vandaag. Dus vandaag naar het strand, daar is uh, Jazz aan Zee. Om, het is hartstikke druk. die uh, Quest, Jazz aan Zee. Er is de ontzettend veel, geopend, te doen, is heel ja. veel te doen in Zandvoort. En er is een, een, een shopping night ook, ja. uh, ook vandaag. Tot tien uh, uur vanavond ja. kan je uh, winkelen in Zandvoort. En er zijn allerlei leuke acties uh, door de ondernemers. Ja. Nou ja, dan hebben we dus, net al wat het zei... dus morgen is die kerstcadeaumarkt op het Raadhuisplein ja. van 12 tot 6. Dus in de middag. Ja. Um, 17 december is er weer de filmclub van Simon van Kolm... Ja. in het Circus Zandvoort Theater. Ja, en dan zeggen we toch alvast... op 20 december, dat de is volgende week... de sprookjeswandeling gaat weer beginnen. Van 3 tot half 7 in het centrum van Zandvoort. En um, dan is er ook de... Recreate Santenkraampje. Ja, die is bij het museum. Ja. Uh, veelal of, of veelal die wordt de wet over twee pleinen gedaan, maar ja. de wintersanderkraampje ja. die is uh, centraal bij het Museum. Ja. Maar daar horen we vorige, volgende week meer over. Uh, het is ja. Nu even dat we de aankondiging doen. En er is nog één, één uh, op twintig nog... en nog een, al een aankondiging voor de babbelwagen. Ja, uh, ook... de babbelwagen houdt een uh, voorstelling in Hotel Faber... en de titel ja. daarvan is Op weg naar Zandvoort. Die begint om acht uur. Er moet wel bijverteld worden dat je daar kaartjes voor moet hebben. Ja. Want je kan niet meer zomaar er binnen lopen. En die uh, kunnen via de babbelwagen verkregen worden. Kosten vijf euro ja. en daarvoor krijg je twee consumpties. Oké, okay, dat was de agenda... Ja, en als ik het toch over 5 euro heb, dan heb ik het over de entree van de Classic Concert. Ja, uh, goedemorgen. <laughs> goedemorgen. De concert, uh, Die uh, ja. is, is aangeschoven, die komt ook voor de loterij. Hè. Die, uh, daar die ben komt ik eraan eigenlijk. Ja, ja, daar ja. Ben, dat, dat was ik voor uitgenodigd. Komen? met uh, de secretaris Ben Dolby. Ben is van uh, Dolby uh, de dierenwinkel op de Grote Kort. Sinds een jaar trouw uh, lid. lid van het bestuur. Hij wil, komt wil ik ook op de bestuurs van de ondernemersvereniging okay. Zandvoort, uh, Ben. En uh, wat hij uh, op de bestuursvergadering altijd doet... Altijd standvastig te laat komen. En het, uh, okay. <laughs> Ik zie jou okay. zo naar buiten kijken. En dat doet hij weer. En hij zou er met twee minuten zijn. Want de, de bedoeling is dat wij om een uur of half twaalf uh, aan de beurt zijn. Ja. Straks dus. Ja. En Vijf, wat wij half, dus twaalf, gaan doen ja. omdat er zoveel ondernemers in den zijn die eraan meedoen. Is dat bijna ondoenlijk om steeds hier een loodje te trekken. En dat doen we dus tien minuten van tevoren. Oh, dus dan okay, vullen we dat de is, lijst oh, in. Dat is goed, okay. En dan noemen we de ondernemers op. En we noemen de winkel op. Eigenlijk kunnen wij het daar niet mee eens zijn natuurlijk, want dan zijn wij een beetje uh, de, de, de controle de kwijt. Het, ja, de jullie lab. zijn inderdaad de controle kwijt, want het is de afgelopen jaren wat slecht bevallen. Die controle van jullie. <laughs> dus dan doen wij het zelf wel. Maar Peter, de laatste trekking, is het dan niet leuk om dat dan wel live te doen? Dat de laatste daar, trekking wat vind moet, je moet, daarvan? Ja, wel, maar dat, uh, dat, gaat dat veel tijd kosten? Dat gaat veel tijd kosten. Dan moet je echt een half uur uittrekken. Maar dat kan dan toch? Dat kan, dat rekening, kan. Dat nou, rekening de rekening. Dat kan de Dat, de de laatste ja, dat zou die leuk wij, zijn, toch? Die, uh, die wij hier deden, en ik vind dat je dat ook hier, en dat moet je ook hier doen, doen, want dat gaat onder toezicht van de notaris. Juist. Ja. En dat kunnen we niet in een achterafkamertje bij uh, nee, de Groot nee, doen. Nee, maar de laatste trekking nee. is, is zaterdag 27 december. Ja? Niet januari. 27 ja, december de is, de, is, de, de, is de, de laatste trekking. Dan worden de 35 prijzen getrokken van die week. De weekprijzen. Ja, ja. Vervolgens komen daarna... Die 35 prijzen gaan weer in een grote bus. Waar alle loten... Of er nou winnaars tussen zitten mm -hmm. of niet. Alle loten gaan weer terug in die bus. Met die 35 winnaars ook. En daar aan de hand. Uh, uit die bus worden de vijfde hoogprijzen prijzen oh, okay. Wij uh, okay. hebben dat alles, uh, alles gezien. Die uh, ja. drie die, die, vuile zakken die hebben hier wel eens gestaan. Juist, ja. En die hebben we ook nog moeten husselen. Ja, dat onder klopt. toezicht van uh, de notaris Valk. Valk als als... Dus. was dat, ja. ja, Frank, en, ja. Dat, dat, dat, ik vind dat je dat ook uh, dit jaar moet doen. Maar oh, dat dan, gaan we doen. Dat uh, is ook een beetje ja, de, uh, ja. de, uh, de ja. ding. Goed, um, en, we, gaan uh, zo, we gaan zo naar de loodjes toe. We gaan zo naar de loodjes toe. En uh, er is ook nog wat anders ondernemers uh, nieuws. Zoals jullie uh, allemaal wel gezien uh, hebben, denk ik, de afgelopen weken. Afgelopen hebben we het als OVZ toch eindelijk voor elkaar dat we een mooie uh, adequate afzetting krijgen rondom het bouwterrein uh, Albert Heijn. Wat daar gebouwd gaat worden. De initiatief uh, van de OVZ en uh, samen met de Nijste gemeente Zandvoort en Aald Vastgoed. Mm -hmm. Die vier partijen. En uh, de OVZ heeft uh, het initiatief genomen daartoe. Contact gezocht met genootschap Oud-Zandvoort. Mooie oude plaatjes. Mooie dus het wordt nu echt uh, goed geregeld. Het heeft wat lang geduurd. Te lang naar mijn zin. Maar ja, uh, dat is altijd zo met dat soort dingen natuurlijk. Uh, het staat. En uh, op de schutting zoals die nu staat komen mooie... Uh, ...platen met afbeeldingen van... Wie gaat, wie, gaat van... Die, wie, gaat, wie gaat die platen maken eigenlijk? Want ik ben wees kijken naar... Uh, ...die houten schutting die ja. groeit. Ja. Ja. Um, die gaat eigenlijk zo'n beetje rondom. Uh. Ja. En wie gaat die platen erop er maken? Er komen trespa-platen op. Dus dat betekent... Uh, uh, ...en daar komen afbeeldingen op van de foto's... ...de resolutie van de foto's... Uh, ...dat mag ook niet onvermeld uh, blijven. Is gedaan door Menno Gortig. Die heeft uh, foto's op de juiste resolutie gemaakt. Mm. Heel uh, vrijwillig. En... Uh, uh, waarvoor dank. Dus die foto's zitten in een goede resolutie op Trespa-platen. En uh, de nijs is uh, degene die dat uitvoert. Dus dat heb ik uit handen gelaten. En dat heb ik gedaan omdat ik vond als voorzitter van de OVZ dat wij als ondernemers al redelijk veel last van dat, uh, dat hele gebeuren hebben. En als er dan nog wordt gevraagd aan mij of wij daar ook financiële willen bijdragen, wat dus gedaan werd, zei ik dus, nou heren, zo dat even niet doen dus uh, dat komt wel en daar ben ik heel blij mee maar zij zijn dus wel uh, bereidwillig om, om, om zeker. Dat te doen uh, zeker dus er is tussen jullie is, is een goede samenwerking ja ja heel goed heel goed we hebben uh, veel contact gehad ook telefonisch ik heb de uh, hoesjes met de goede resolutie van de foto's overgedragen en uh, ze hebben gezegd, uh, we gaan er uh, alles op alles zetten... dat het voor de kerst allemaal uh, oh, staat. Dat mooi dus dat ja. is leuk. Ja. Met nou, de ijsbaan we, we erbij. Ben nieuwd, ben nieuwd, ja. En een prachtige kerstmarkt morgen. Dat ja, is ja. net al vermeld. Ja, ja, een... Initiatief hoe, uh, van de VVV. Hoe moet ik ja? die, die okay. kerstmarkt zien? Uh, nou, uh, is niet groot, hè, denk nee. ik, hè? Nee. En dat willen we dus eigenlijk ook niet. Want uh, KMG, uh, Alex Willemsen... heeft de afgelopen jaren het initiatief genomen. Wel eens tot een kerstmarkt. Dat uitgroeide tot een uh, t-shirt. CQ Sokken, CQ uh, Tassenmarkt. En uh, dat willen we dus niet. En uh, dat gebeurt al twee keer, drie keer in het jaar. Met de voorjaars-najaarsmarkt. En we willen nu echt een kerstmarkt. Dus in principe heeft Lana het initiatief genomen. En die is naar Alex Vindemsen gegaan. Die heeft Alex, ik heb de kramen nodig. Ik wil het kleinschalig houden. Dat had eigenlijk plaats moeten vinden op zaterdag 13 december. Vandaag. Ik heb gezegd, Lana, als je oorlog wil hebben in het dorp... moet je dat op 13 december doen. Dat is geen goed Idee. Het is natuurlijk waarom hartstikke niet? leuk om rondom het muziekpaviljoen ben, uh, daar een kerstmarkt ja, ja. te creëren. Dus dan krijg je rondom het de paviljoen rond. zelf ja. acht kramen en dan aan de buitenkant nog eens 12, 13 kramen. Dus ja. dan okay, heb je 20 okay. kramen. Ja. Ja. Dan heb je een ontzettend leuke ronding waar je alles kan bekijken. En dat moeten dan eigenlijk allemaal kerstgerelateerde gerela ja. artikelen zijn. We zullen kijken of dat lukt morgen. Maar waarom dan, het dan niet? Het grote vandaag? nadeel is dat zo'n markt begint om 12 uur. De uh, standhouders die daar komen, mogen om tien uur half elf een kraam opzetten, dat betekent dus dat om negen uur de Oranjestraat Straat wordt afgesloten. Uh -huh. De Oranje Straat wordt afgesloten, dat houdt dus ook in dat de Louis-Davidstraat wordt afgesloten. Dat betekent dus dat op dit soort belangrijke omzetdagen voor de ondernemers zowel de Grote Krocht als de Haltenstraat volledig van negen tot zes uur, zeven uur s'avonds is afgesloten. Oké, okay, is een helder een heldere, en, uh, heldere uitleg. Ik heb dus tegen ja. Lana gezegd, Lana laten we dat Alsjeblieft niet doen. En ik ben ook niet blij met uh, 14 december. Maar je moet ook af en toe eens een keertje ja, uh, de kans gunnen. En als dit uitgroeit tot wat leuks. Dan, dan je, ben ik om dat ja. tegen te houden. Ja. Nou, um, uh, het moet ook iets leuks worden. Want als je uh, uh, de, de historie van de kerstmarkten even bekijkt. Ja. Zijn we ongeveer de laatste die uh, dat doet. Ja, zo'n beetje wel. In want, wel. En dat, dat is geen verwijt om dat kerstmarkt te groeien. Als je in Duitsland kijkt heb je hele grote kerstmarkten. Ja. En die zijn ook met twee kerstmarkten ja ik net heb vanochtend net stof, stof. Stof. maar dat gaat dus dat gaat wel uh, en daarom vroeg ik waarom niet op zaterdag maar het verkeersbesluit is, is duidelijker dan uh, waar ik aan dacht. Want ook kerstmarkten in andere plaatsen worden gehouden in winkelstraten. Ja. ja. En, en ondernemers zijn daar helemaal niet uh, boos over. Nee, zeker niet. Dus ik heb... Uh, uh, Lanen willen het echt rondom het uh, muziekpaviljoen, muziek omdat dat dan altijd heel mooi is ja. aangekleed ook en dergelijke. Dat uh, was tot is dat goed. Tot vanochtend was dat nog niet gebeurd, Om. helaas. Dus uh, ik hoop dat dat nog lukt. Ik denk het niet, trouwens, vandaag ambtenaren, nee, dat zal niet lukken. Zal niet. De burgemeester is vanochtend aan het werk, maar... Dan had je iets eerder moeten komen, Had je kunnen vragen. <laughs> In ieder geval, uh, uh, het initiatief is hartstikke leuk... maar uh, waarvoor ik opteer, het, we hebben een, een kerkstraat, een lange straat... we hebben een kerkplein. Ja, ja, en ja, dat ja. Kan ik denk dat, dat het heel ook, leuk is wel, ja, heel gezellig. Dus he? die, uh, ja. Ja. ja, en we hopen okay. dat het uh, wat, wordt, wat wordt. En ik hoop dat het ook leuk met, met kerstartikelen ook is. Nou je. ja, dat want, is ook dus de bedoeling... van. En daar ook de kleinschaligheid en uh, uh, we willen eigenlijk eerst onze eigen ondernemers de kans geven om daar een kraam te huren. Normaal ja. gesproken ja. is dat huren. Ja. Ja. Uh, Lane heeft een sponsor gevonden, de VVV heeft een sponsor gevonden, wie dat is weet ik niet, maar de kramen worden gratis aangeboden okay. morgen. Dus dat is heel dat leuk. leuk. Ja. Met verlichting en met elektriciteit. Dus de stimulans is er om er wat okay. uit van te maken. We ja. hebben prachtig ja. weer. We hebben dit weer ja. morgen. Ja. Droog. Ja. Ja. En uh, um, uh, misschien ook nog een beetje zon erbij. Dus dat is, Het is een heel goed... Uh, ja. Ja, een goed initiatief om een, om, ja. en uh, hopen dat we het, dat het wat uit kunnen breiden. Okay. Maar het blijft natuurlijk altijd het probleem in het centrum van Zandvoort. om zo'n markt te creëren. En dan ook moeten rekening houden met de rest van de ondernemers. Die zeggen van: ja, jongens, op dit soort dagen. zaterdag en eigenlijk ook een beetje zondag. En de bussen, daar heb je, heb je natuurlijk ook last de van. De bussen, de, bussen de, de bussen moeten een andere route moeten nemen. Ja, want ja. Je, je sluit natuurlijk het hele dorp af. Ja. Met het afsluiten van het ra raadhuisplein. rondom het bezit. is eigenlijk de Hart heb je dan eigenlijk, sluit je alles af, ja. sluit je ja. alles af ja. en dat is toch wel een nadeel natuurlijk. Ja. Ja. Dat is toch ja. wel een nadeel. Ja. Dat is ook zo. Ja. Ja. Oké, okay, um... ik ga nog even snel uh, met de lood aan de slag. Ja, want en dan dan, kom, dan kom je terug met uh, je collega. Ja, heel goed. Oké. Okay. Ja. Ja, het is uh, ongelooflijk wat hier allemaal gebeurt. Uh, ik was heel even weg. En ik heb bij de officiële trekking staan kijken van uh, de loterij. Nou, wat een samenwerking. Nee, ja, Alles loopt gesmeerd. Uh, hier is een microfoon, want nou. jullie gaan uh, dat voorlezen. Dat nee, dat mag jij doen. Aangeschoven is ook uh, Ben van Dobie. Nou, morgen. Goedemorgen. Ben. Hallo. Leuk dat je er bent. Om, uh, Dankjewel. Met de trekking. Ben ja. kwam, uh, kwam binnen met een hele grote Dobie-tas. Do do do do ja, ja, ja. ja, gelijk gebruik van maken. He. <laughs> ik, heb, uh, ik heb zelf ook een aantal loten getrokken. Uh, zelfs de bodem uit de tas. Ook een ja, ja, ja, ja, ja, ja. Je moet uh, toch uh, uh, onafhankelijk loten getrokken worden. Okay. En dat is uh, keurig gebeurd. Uh, ben heeft overal een nummertje opgezet. Okay. En um, hoe wil je dat doen? Wil je de prijs oplezen en de naam? Ja, ik ga dus uh, de, maar, ja. de, de, de prijs ja. zelf oplezen, uh, beschikbaar dan, gesteld door, door en dan en de naam. Bruna, ga okay. je nou. gang. Nou, Oké, okay. dan hebben we als eerste een cadeaubon te waarde van 12,50 van Bruna. En die is gewonnen door Robert van Duin. Als tweede cadeaubon van XL te waarde van 10 euro voor, voor Harriette Snoek. De uh, derde prijs, uh, cadeaubon van 20 euro voor uh, Bloemenhuis Bluis in de Halterstraat door mevrouw of meneer Van Duinen. De vierde prijs, uh, cadeaubon 10 euro van De Lip, uh, geworden, gewonnen door Thea van der Woerd. Een vijfde prijs cadeaubond te waarde van 15 euro van Casas Tromp... gewonnen door Engelin Jonker. <laughs> Een cadeaubond te waarde van 10 euro voor Level Up... Uh, voor de heer of mevrouw Thijsman. Ja. Een cadeaubond van Blokker, te waarde van 15 euro... gewonnen door uh, meneer of mevrouw Van Spellen. Acht, nummer 8. Een Pondeloid zonnebril, door, gesponsord door Slingeroptiek... Uh, gewonnen door Tamara van Oosterhout. Van uh, uh, Du of Koemetschotel, te waarde van 26 euro... van slagerij Horneman, gewonnen door uh, de heer of mevrouw Van Wee. De dobon van Vinci voor de waarde van 20 euro... van de Zandvoortse Apotheek... door Joy van... Joy Malone. We zijn nog ineens op de helft. Wat een prijs. Zeg. Ja, nou, de helft. Ik vond het zo lekker rustig... dat jij niks ja. zei in dit <laughs> laat, laat het roep. Laat gewoon het woord voeren. Um, Kleine uh, anekdote tussendoor. Een um, uh, cadeau nummer 11. Een uh, rubberen hakken te waarde van 25 euro... van Sh uh, Shanna Shureper. Gewonnen door uh, de heer of mevrouw Steegman. Uh -huh. oh, dan we zijn we hier geweest. Uh, een zuivelmandje te waarde van 25 euro... van de Kaashoek. Door de heer of mevrouw Sturop van der Sluis. Als ik het helemaal goed zie. Dacht ik ook. Te gelezen te hebben. Een cadeaubond van de Albert Heijn te waarde van 10 euro... door uh, de heer of mevrouw Van Leeuwen... 14. cadeaubon van de Alonbekende dieren dierenspeciaalzak, de Dobie, te waarde van 12.50. 12, uh, door de heer en mevrouw van Dunnen. Nooit van gehoord. De beste dierenwinkel die er is. Uh, een notenpakket van Sebon te waarde van 10 euro, door de heer en mevrouw Gaasbeek. En zwemmansarrangement van de Centerparks voor vier personen, gewonnen door Manane Joukers. Af en toe moet je even kijken van? Nou, weet je wat. Haal even rustig adem. Want uh, ik ben even naar die loodjeswezen geweest kijken. Ja. En uh, vroeger stond daarop Zandvoort, Halem, Groningen... en nu alleen nog maar uh, uh, telefoonnummers. Uh, ben je al uh, oh, ja, mensen ja. ver buiten Zandvoort uh, tegengekomen? Eh? Ja, wij hebben... Uh, uh... Duitse gasten gehad, de, de, die verleden week een prijs heeft gewonnen. Dus ook. En uh, we proberen dus ook het zo eenvoudig mogelijk te houden met uh, adressen. Is natuurlijk wel makkelijk, want er kunnen meteen daar de brief naar gestuurd ja. worden. Maar als jij uh, 10, 20 lood hebt, je moet ze allemaal invullen. Ja. Dus wat we eigenlijk willen, dat de mensen in ieder geval hun naam duidelijk schrijven. Ja. Ja. Of een e-mailadres, of een telefoonnummer. En het mag ook beide. Ja. Als ze geen telefoonnummer in willen vullen, dan krijgen ze en een e-mail. Ja. En dan wordt gevraagd of ze hun adres door willen geven. En okay. uh, vervolgens krijgen ze de brief thuis. En met die brief gaan ze naar de ondernemers. Ja. Stuk, een stuk makkelijker. Ja, en ja. dit soort acties is makkelijk... en uh, heeft succes door zijn eenvoud. Ja, ze dus, zijn uh, nog uh, Nee, Ben dus rustig even aan, aan de baan komen oh, okay. uh, oh. hoe groot... Um, Wacht maar even, uh, uh, hoe groot is de deelname van, uh, van winkeliers? Het is, Doen ze allemaal uh, mee, bijna allemaal mee? 2013 is een jaar dat het niet gebeurd is, naar ja, allerlei klopt. omstandigheden. En uh, het verraste ons eigenlijk dat het dit jaar, eigenlijk zonder al te veel moeite... er zijn ondernemers die bij ons in de winkel kwamen... en vroeger mogen wij ook prijzen beschikbaar stellen. En we hebben maar liefst 35 ondernemers, 34, 35 ondernemers... die een week prijs beschikbaar stellen... We hebben vijf hoofdprijzen. Dus uh, dat vind ik heel veel. Dat, Vooral in deze ja, tijd. Zo. Dat doet de voorzitter van de OVZ goed. Dat doet de voorzitter van de OVZ goed. Dan Mooi. denk ik van nou jongens, er is toch uh, ja. animo voor. Er gebeurt wat. Ja. En, ben je weer uh, klaar we weer. Een gekomen, dus Dan gaan we verder. Nee, ik was nog maar 17. Oh, sorry. sorry. Even bij de les blijven. Ja, sorry. Uh, Oliebollen, appelflappen van oliebollenkramfase. Gewonnen door de heer en mevrouw Struppendorfer. Hey. En dan heb ik een saté-menu en ijsje van Snackbar het Plein, gewonnen door Gea Schepen. Een te tewaren van 10 euro van Van Vessem, gewonnen door de Heer of Mevrouw Paap. B-Paap. Er zijn er wel wat meer van, dus vandaar. Goed dat je de B zegt. Ja. Een cadeaubon waarde van 10 euro van het Samforts Museum voor de Heer of Mevrouw Otter. Oh B-Paap. Een, een, uh, kussens gebeuren. van Heintje dekbed waren van 10 euro uh, voor Bepaap, wederom. Nou, die valt in de prijzen. Nou, als het dezelfde is, dat is afwachten. Um, bond van 12,50 euro. Rustig, hangt beter. Uh, <lacht> Arie Guit voor de heer en mevrouw Jansen. En, we hebben hem even kijken, waar zijn we gebleven? Cadeaubon van Peske Freske te waarde van 10 euro, uh, gewonnen door de heer en mevrouw Kinkhouwers. Uh, wintermuts uh, gesponsord door Zacktime, gewonnen door Robert de Vries. Waardebon van 25 euro uh, van Emotions. Gewonnen door... Nou, kom op, Peet, even door. Oh, sorry. Dan blijven opletten. De heer of mevrouw Stuurmans. En uh, het chocolade of theepakket... gesponsord door T-Chocolate More... door mevrouw, heer, de heer of mevrouw Troostwijk. cadeaubon te waarde van 10 euro... van Menno Gorten... door de heer of mevrouw Stoop. Wij missen toch Rutte Zonneveld in deze... Ja, deze... ja ik zie het een ja. Ja, En niks. Kat, uh, gesponsord door Dierenkliniek Zandvoort. De heer en mevrouw Beckum. Cadeaubond te waarde van 10 euro door ABC en meer. Door de heer en mevrouw Kinkhouwers. Een cadeaubon te waarde van 12,50 van Studio, Sunny Beach uh, De heer mevrouw Riets Legers. Cadeaubon van Rosarita van 12,50 door uh, A. van der Boom. Oh, okay. oh, ja. Nummer 34, hè? Nummer nee, 32 zit ik op een pak stomen. 12 van 12 euro voor stomerijt Beus. Een tas van Misueno gewonnen door... Oh, sorry... Nou, Ben, ik heb... Ja, de wel. loten Ikzelf vliegen bij. hier om uh, ja, je oren. weggaan bij de draadpleid, maar het gaat allemaal goed komen. De deelnemers krijgen persoonlijk contact, dus daar hoeven we niet bang voor oh, te nee, zijn. Nee, dat komt helemaal goed. Vandaar de eenvoud van alleen telefoonnummer en ja. e-mail, dus het is super makkelijk. De volgende was een pakstomen van Stomerij Beus, gewonnen door Van de Werf van de Meijen. Een tas van Misueno, gewonnen door... Nu de heer of mevrouw Bosma. En als laatste hebben we van apart in de uh, uh, passage. Ook okay. weer. Uh, de heer of mevrouw van de werf. Dat waren ze. Nou. nou, dat was toch weer een hele shit benzo. Ja, dat, uh, <laughs> ja, he. Maar nu, nu moet je al die mensen nog bellen... en dan uh, ja. kunnen ze het opkomen halen of het wordt uh, toegestuurd. Um, volgende week is er nog een trekking. Ja. Een wekelijkse trekking. Dat klopt. En dan... Uh, 27 20 december. 27. 27. Dan, dan, is het, uh, dan zijn jullie weer hier onder begeleiding van uh, de notaris. De weekprijzen, worden, of de, de, de totaalprijzen... worden die weer uitgereikt uh, centraal op een feestmiddag? Ja, dat gaat gebeuren op zaterdag 3 januari. De laatste dag dat de kunstijsbaan er is. Dan worden alle hoofdprijswinnaars worden uitgenodigd. En dat gaat dan uh, waarschijnlijk bij XL gebeuren, mm -hmm. daar in de beurt. En uh, foto's in de krant. En daar krijgen ze een prijs overhandigd. En dat, de trekking is dus op 27 december. Gelijk met de weekprijzen. Dus op 27 december hebben we uh, ja, 35 doen? weekprijzen. Ja. En de vijf hoofdprijzen worden worden dan getrokken. Die mensen worden vervolgens uitgenodigd. De hoofdprijsvinders om op 3 januari aanwezig te zijn. Hoeveel, hoeveel uh, Dobie-tassen krijgen we dan hier te zien, schatje in? Nou, dan komt nou, het ja, een dan een vraag. Vraag. Nu was ik dan in de gelegenheid gesteld om ook uh, even wat uh, tijd en energie erin te steken. En volgende week heb ik begrepen dat uh, Mimoon en ja. Peter Bluis komen. Pluis. Oh, Peter. Ja. Okay. Okay. Dus ja, als ze heel graag met z'n Dobie-tas uh, willen lopen, kan ik me wel oh, even okay. voorstellen. Oh, dan dan dan, stel ik hem beschikbaar. Anders krijgen we een het Pleintas. Anders kan we ja. een het Pleintas, ja. Nou, het, het, het is leuk en dat doet zeker de uh, voorzitter van de overzet goed... dat er uh, heel veel mensen meedoen... waardoor je dus uh, 34 weekprijzen uh, ter beschikking kan stellen. Ja. Ja. Uh, dat uh, een aantal weken lang. En dan uh, de hoofdprijzen, die doen we de 27 december. Uh, wij wensen jullie nog veel plezier met deze actie. En wij dankjewel. zien u uh, graag terug bij de eindtrekking. Uh, dankjewel. Ja. En veel dank voor de tijd. Dank je. ...zalig nummer van deze dag... ...maar wel door Nederlanders uh, gezongen... ...de Common Limits. Uit um, dus, oh, het boekje moet nog steeds halen. Dat is leuk. We zijn weer uh, aanwezig bij Hotel Hoogland nog steeds... ...en tegenover ons zit iemand die normaal... ...de uitzending opent. Ja, dat ja, nou? je de andere kant op uh, Geert Scholten, de, de duinwachter... ...is aangeschoven... ...en uh, hij heeft van alles weer neergelegd. En wij zullen maar eens beginnen met de lichtjeswandeling. Ja. ja. Want ik hoor jou zeggen uh, in het voorpraatje... wij willen eigenlijk de bewoners bedanken uh, met, met deze wandeling. Ja. Hoe bedoel je dat? Ja, dat klopt inderdaad. Wij hebben al eerder... we hebben ook al eens een keer een, uh, een uh, uitvoering op de Oranjekom... met, uh, met een, uh, drie zangerissen waren dat. Toen hadden we ook een soort cirkel gezet om het duin heen. En daar hoort uh, een groot deel van Zandvoort bij. En uh, natuurlijk vogelzang een stuk mm -hmm. van heemsteden, wat allemaal... Ja. tegen het duin aan ligt, die mensen, dat zijn, dat is zelf ons... ja, dat zijn onze buren. Ja. Dus zij willen onze buren, onze natuurvrienden zo bedanken... bedanken ja. met een evenement, en dat ja. uh, is dit jaar uh, de lichtjeswandeling... En ja, wie, wie, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dit is een lichtjeswandeling. De wandeling zelf is uh, ja, voor kinderen tot en met 12 jaar. Ja. En dan betalen ze dan 2,50. Maar dan krijgen ze een prachtig mooi lantaartje voor. En dan uh, is het een spannende wandeling door het donkere duin. Om de 20 meter staat een lantaartje. Van 2 oh, ja. kilometer lang is die. Uh, dan staat er ergens, inderdaad, midden in dat duin, staat een kerststal. Een levende Leven. kerststal. Ja, ja, ja. ja. Waarop G. Rutte zei, in verband met de vogelgriep... ...zijn ja. dat geen kinderen... Jij, ik ben waarschijnlijk de enige die daar staat. Ja, ik denk het enige levende wezen wat en erin staat, ben ik. Opgezet. En de rest zijn opgezette dieren. Ja. Dus ik denk, ja, dat, ja, dat, moet, dat is net even anders als hier op de poster staat. Maar Het ja, ja, maakt dat niet dat uit. Nee, dan kunnen, we, we hebben net dat verzonnen van de week. Dan kunnen de kinderen gaan er gratis allemaal op de foto. En die foto kunnen ze later uh, ja. ophalen of uh, bestellen ja. bij ons. Mm. En dan kunnen ze tussen die opgezette dieren uh, naast de boswachter staan. Of, of met zo'n rendier uh, Fotos, uh, gevallen ja. op hun hoofd ja. of zo. Een ja. dus foto op een ja, ja. uh, En dan lopen ze weer door door het donkere duin heen met die lichtjes. Met opa, oma, vader, moeder, oom of tante. Of, of, of, of iemand en dan die komen ze zingende... zoekte omdat hij ja. mee wil wandelen. Nee, dat kan allemaal. Ja. Een zingende kerstboom komen ze dan ook tegen. Ja, die staat op. Op het plein, oh. voor het bezoekerscentrum. Oké. Okay. Ja, en daar worden ook de marshmallows uh, geroosterd, zeg maar. Hè. Dat ja. is allemaal uh, ja, gratis. En die zingende kerstboom, dat is, meen ik, een soort ja, uitbater. Dat is, dat, is, oh, dus hij in is de echt? Vorm. Ja, in de vorm van, van een kerstboom. Maar die, die deelt kloewijnen uit. Oh, en, en uh, Ja, niet voor de kinderen hoor. Dat is oh, dan... Okay. Uh, zo, <lacht> <lacht> Goed, uh, we ja. zijn wel een beetje vergeten om te vertellen... dat het zondag 21, 21 december, december is. Ja. De aanvang van de wandeling is om half vijf. En je kan tot uh, zeven uur wandelen. Het kost je twee euro, maar daar krijg je een prachtig lantaarnetje voor. Ja. En een leuke wandeling. Nou, ja, precies. Leuk. Dus dat is een mooi evenement. Ja, ja. Het is een, ook een soort cadeautje. Jullie hebben er net ook allemaal cadeautjes uitgereikt. heb ik begrepen. Dat kunnen jullie natuurlijk ook. Dat kunnen wij. Ook, hoor. Dat doen wij ook Er uh, ligt niet eens een bot op tafel of een gewei. Nee, uh, hoe nee, komt nee. dat? Nou, ja, ik denk, jij, dat heb ik al zo vaak <laughs> gedaan. Al heb ik wel die excursie nog hè. Nee, in de kerstvakantie: potten ja, ja. en bibberen. Ja, ja. Oh, ja, ja. Dus ik, ik denk, ja, ik ga er al over vertellen. En moet ik dan ook nog weer. En, oh, ja, en, en de... ze waren ook allemaal uh, bibberen, ja. Ja, nat en ze roken nog een beetje die bot. Ik denk, nou, ik neem het niet mee. <laughs> ik had nog wel een gewei, uh, of een gewei, een, een, een kaak in mijn handen vanmorgen, helemaal afgesleten. Hè. Want mensen vragen wel eens van... Hey, kan, je, kan je dus aan dat gewijs zien hoe oud dat het is? Maar het, is eigenlijk het enige waar je het goed aan kan zien is het die kaken. Hoe verder die, kaak, die, die kiezen in die kaak Ik, ja. afgesleten zijn... daaraan kan je eigenlijk zien hoe oud hij is. Dat is de enigste betrouwbare uh, ja, moment en situatie waar je het op kan zien. Dus, dus als je een jong kalf hebt, dan zijn die kiezen helemaal nog mooi uh, ja, rond. En zijn ze een uh, jaar of tien tot twaalf. Of zijn ze helemaal afgesleten door het zand... wat er tussen het voedsel zit? Ja, duinen, altijd zandgrond. Dan, dan blijft het ja. toch nog wel moeilijk om te zeggen... van nou dit uh, het is tien uh, jaar oud. Of, uh, ja, ja, jaar oud. He? ja. ja precies, het is een schatting. Ja, precies. Maar de, de, de kiezen, dat is eigenlijk... de beste schatting wat je, wat je kan maken. Kijk, heb je die molaris, premolaris... Hè, net als bij de mens. Komen die net door, dan weet je dat het een jong het is. Dus, ja. en, en zijn die allemaal door... en al ver versleten... Nou, dan weet je ook dat het een uh, oud ouder, het is. Ja. Je ziet ook soms de doodsoorzaak aan het uh, gebit. Want zit dat gebit niet goed op elkaar... kan hij niet goed uh, kauwen uh, en, ja. en, ja, en, en zeker uh, herkouwen. Hè, want hij heeft altijd die mm -hmm. spijsbal... wat hij uit zijn pens weer omhoog haalt in zijn mond. En dan gaat hij dan herkouwen. En dan gaat het naar de volgende maag. Een lepmaag, ja. Ja. Ja. Ja. Je... een poepmaag, een Hoeveel magen heb het? Vier ook. Ook vier. Ja. Oh, ja. Ook vier uh, net als een ook. koe ja, inderdaad. Ja. ja. ja. En, uh, Pens, dat heb ik, ja, ik, had, ik. had twee weken geleden had ik uh, van, van kop tot staart een excursie alles over damherten. En uh, dus je dus zit zitten nog zit er goed in. Weer, ik zit zitten weer heel <laughs> in. En toen las ik ook die, die pens. Die is uh, 20% van het hele lichaamsgewicht van van, van het hert. Dus dat is enorm. Uh, ja, dat zie je ook wel als hij aangevreten wordt. Uh, de pensen zitten tegelijk wel, ja. Uh, lekker, ja, knappelen. de vogels lekkere, uh, uh, uh, ja. Oh, Oké. Okay. Hm. Um, de, uh, de laatste keer dat ik hier was, uh, is natuurlijk alweer een week of drie, vier geleden. Ja, ja alweer zes. De zes uh, weken. Je mag hier op de zes weken uh, ja. komen meestal. Ja, het, maar uh, ja, dus in, in die tijd uit. hadden we het over uh, dat het weer. Uh, niet, niet echt onstuimig was, maar gewoon dat je heel zacht weer had. Ja. En dat dat ook merkbaar was in de dierenwereld. Ja. Nu is sinds vorige week eigenlijk het weer een beetje omgeslagen. B wat is dan de grote verandering? Uh, gaan dieren schuilen? Gaan ze weg? Uh, ja. Zie je ze niet meer? Nou, de, ze, ze zijn veel kalmer. Ja? Weet je, ze, ze, ze, je merkt gelijk aan de damherten ook. Ze sparen hun energie. Ze lopen niet zo snel meer weg. Ze, hebben het, uh, ze zijn nog koud, uh, klam. Uh, mm -hmm. ze, ze, ze hebben honger. Want mm -hmm. ze, ze, ze hebben wel eten. He, want ze, ze, ze zitten constant te vreten nog. Alle kleine, ja, uh, kleine grasjes wat er net weer een beetje uitkomt. Die sprietjes, die pakken ze weer. Uh, ze pakken wat meer boomschors nu. Uh, ze pakken wat ruwe gras. Maar het is allemaal veel minder voedzaam. Dus ze houden zich veel kans. Uh, bewegen veel minder, hoeven ook, ook niet zoveel te eten. Dan, nee, dan, uh, ja. Lopen minder snel weg. Hm. En uh, ja, dat zie je bijvoorbeeld heel erg goed bij de ingang Zandvoortse Laan. Daar heb je gelijk nu een aantal bedelhetten. Ja, het hoort helemaal oh. niet. Die zijn twee jaar geleden verpest in die koude winter. Je kunt het eigenlijk wel begrijpen. Als je die hetten. Ja, als je die magen ziet staan. En, uh, die ja, staan dan te de, wachten. Ja, die ja. staan gewoon te wachten op een... Uh, kijk, een appeltje. Ja, het hoort vanzelf ook niet. Dat, dat doet ze op zich... Is dat wel goed. Je ziet wel wat schillen liggen. Het hm. hoort allemaal niet. Hm. En zeker... Wat ze ook slecht voor ze is... Is brood, hè? Dat ja. Daar grijpen we gelijk in. Want dat moet je niet doen. Want dan gaat het het Dan denk je hem te helpen. Maar dan gaat hij gewoon dood gaat van. Gaat hij aan dood? Maar het is... Het is ja. uh, um, voor de mens die daar loopt. En die heeft een pakje brood bij zich. Ja. Hè, want die wil onderweg. Ja. Weet je wat? Ik geef hem een broodje. Ja. Absoluut niet doen. Dus. Nee. nee. echt. Uh, het, is, het is zelfs per 1 januari staat het ook op de toegangskaart. Achterop hebben we laten zitten. Verboden dieren te voeren. Kijk, daar kunnen we ook echt ingrijpen. Want dat gebeurt verderop bij de vossen ook wel. Uh, bij, dat is dan bij, ja, bij de strandweg. De ja. duizend ja. meterweg. Daar heb je een stuk of vijf uh, tot tien bedelvossen. En... Uh, nou, de meeste mensen die geven ze ook helemaal niks. Maar sommigen kunnen het toch niet laten om wat hondenbrokjes mee te nemen of zo. Het is gewoon verboden. Straks staat het op de toegangskaart. Achterop, dan kunnen we ook zeggen van mag ik de toegangskaart zien? Ja. Ja. Kijk, dus achterop, verboden te voeren. U bent in overtreding. Dus dan, kan je dan ook een bekeuring uitschrijven? Of, of ja, mensen verwijderen als je dat zou willen. Kijk, als je de ja. eerste keer geef je een waarschuwing. Dat ik. Ja, precies. Ja. Maar als je steeds dezelfde meneer of mevrouw een boterham aan het hert ziet geven en je hebt het twee keer uitgelegd, dan moet dat toch afgelopen zijn. Ja, dat hebben we bij één iemand gedaan. Die was echt wel heel hardnekkig bij de ingang Zandvoortselaan. Ja. Het brood geven. De derde keer. Ja, dan, oh. ja, en, en, maar je hebt het toch uitgelegd? Be begrijpen ze ja, dat niet? Of hoe? Ja, ja, nou, ja, ja. Mensen vinden het gewoon... 800 je, ja, we hebben 800.000 mensen op een jaarbasis. En er zitten altijd... Zelf, ja, ja, ja, ja. <laughs> gelukkig zijn we allemaal anders. <laughs> en, ja, maar als je het uh, begrijpelijk maakt dat dat beest daar dood van gaat... Ja. dan zou je toch na uh, twee keer moeten zeggen... Ja, heeft gelijk ja, ja. ja maar sommige. Het, het is ook aandoenlijk natuurlijk hè. je ja. ziet als ja. je, je we zien het nou ook aan de koeien die worden nu ook al weer magig ja. dus, mm -hmm. dus uh, ja dan, maar daar grijpen wij gewoon op in hè. dan schaken we de boer in dan zeggen we die kalveren moeten nu het duin uit ja. hè, want die koe die heeft genoeg aan zichzelf ja. als dat kalf ook nog steeds gaat zogen hè, Want ja. die, dat is het mooie in de natuur dat kalf ja dat is eigenlijk zo hoort het natuurlijk de kalf zit nog mooi aan die spenen uh, ja, ja. te trekken en, uh, en en krijgt die voet uh, melk van dus dat is nu de tijd om die kalver ook te gaan binnenhalen. Dat houden we goed in de gaten. Mm -hmm. en, uh, en zo is het met de herten ook natuurlijk. Alleen herten kunnen wij niks aan doen. Het is wild. Het is Een ja. heel ja. grote schuur bouwen. Ja. Ja. Ja. Ja. Nee, maar uh, de, de, de, de, de, de herten, herten horen buiten. Ja. Ja. De, dat is gewoon zo. Herten worden dan ook mager. En helaas, uh, de zwakkeren, die zullen het loodje daarbij leggen. Ja. Ja. En met, uh, met voeren worden we van niet wijs. Laten we nee. het daar even op houden dan. Top. Nee, want, want weet je, het is, dan hebben we de sterke hetten. Als, als je de zwakke gaat voeren. dan hebben we de sterke hetten. die worden ook weer zwak. Ja. Dus dan wordt ja. een hele grote ja, groep zwak. Ja. Ja. Dus het wordt heel moeilijk om het, ja. uh, om, om, om het bij te houden. Goed. Ja. Uh, mensen gaan niet voeren, gaan wel uh, kijken. ja. Want de natuur verandert. De, uh, de, de herten zullen wat, wat, wat schichtiger worden, denk ik. Uh, nou, schichtig. nee. Doordat ze gewoon uh, energie willen sparen, kan je er dichterbij komen. Oh. Dat merk je. Oh. Ja, ze, ze lopen niet, ik merk het ook, als ik met een dienstauto langsrij. Ze rennen niet weg. Of aan het serveren, ja. ben op de fiets. Ja. Weet je wel, of met een excursie loop. Je kan er, je kan er zeker tot uh, 10 tot 20 meter dichtbij naderen. Oh. En, en zomers is dat toch wel uh, 30, 40 meter en zeker... Als die kalfjes er zijn. Die hebben een geboren vluggedrag. Die kalfjes vliegen altijd gelijk weg. Hè? Ja, ja. Maar die ervaren herten. Dat zie je hier in Zandvoort ook. Ja. Hè, dat, uh, ja, je ziet nou weer meer herten hier in Zandvoort mm -hmm. lopen. Ja, die komen die, nu weer die, die, die, naar die eten, het, he? Ze zijn aan het zoeken. Ja, ja, ja, ja. Ja. En uh, hier is toch wat meer te vinden. Als in, <laughs> als in de duinen. Ja. ja, dat is het verhaal van de gebakken aardappelen. Hè? Als ja. je gewoon een aardappelen ja, eet en je weet waar de gebakken liggen. Dan ga je naar de gebakken aardappelen. Dat zou ik ook doen, denk ik. Ja, daarom. We hebben natuurlijk heel veel exclusiefs. Excursies uh, uh, nog te doen. Hoewel, uh, jaar, uh, het jaar is bijna ten einde. Ja. En uh, ik zie nog een excursie of vier staan. Ben je, uh, die gaan we straks ook even benoemen hoor. Ben je al bezig met volgend jaar? Ja. Met excursies en ja. alles, ja. Want, uh, jullie maken het ook een jaarplanning? Uh? Ja, zeker. Uh, de nieuwe struinen komt volgende week op de, op de ah, mat, hoor. Ik zou, ik zou... Uh, dus dan heb iedereen ja. die, er, uh, ja. die hem... En anders kunnen ze trouwens ophalen. Bij de VVV ligt ja. die gratis. Oh, okay. uh, bezoekerscentrum, ook alle uitbaters. He, de pannenkoekenhuizen rond het uh, duingebied. Dus ze kunnen hem overal ophalen. Uh, en er staat onder andere in, en daarom heb ik dit ene boekje mee... Ja, want ik, uh, zoek, ik zoek namelijk de bladzijde waar je ook op ligt. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. ja. ja die, die staat er ook in, die excursie. Uh, de geschiedenis van de Amsterdamse waterlijn daar. Uh, Struiken staat ja? dit keer vol ja? van historie. Dus dat is wel mooi. En, en de winter, hè. Mooie, mooie overzichtfoto's van uh, uh, ja duingebied. Maar... Twee excursies uh, heb ik in ieder geval instaan. Ja, de datum weet ik nou niet aan mijn hoofd, maar die kunnen ze sowieso op internet al vinden, zijn ze wel. Want je kunt al boeken ook op die excursies. Maar je kunt nu al boeken volgend jaar? Ja, ja? ja dit, dit, okay. op internet kun je... Dus als je dan nu naar www.waternet.nl-awd gaat... daar kan je uh, al naar je programma voor volgend jaar kijken. Ja. En eventueel al boeken, want... dan heb ik ook van jou begrepen dat sommige excursies al uh, van tevoren volgeboekt zijn. Ja, en dan komen mensen uh, bij de ingang. En dan zul je ze helaas teleur moeten stellen. Ja, wat want vol is vol. Ja, vol... ja... En uh, dan laat ik altijd wel een paar mensen op de reservelijst zetten. <laughs> en als die ja, ja, ja, er dan ja, ja, staan, ja. twee, dat kan dan nog. Ja, maar, maar, de, uh, maar dan is het Ja, ja. En, en net zoals die bunkerbot en Bibber, die, die is ook vol. Ja, ja er staan ja. er vijf kinderen nu op de reservelijst. Weet je wel? En dat zou je straks kijken in het voorjaar met de, in april... weer gewijen zoeken met de boswachter. Dat is ook vrij populair. Ja, <laughs> dat, die is, die is, dat weet ja, je al ja, van tevoren. Maar deze, denk ik, de geschiedenis van Amsterdamse waterlijnduinen... Dus uh, ja, met het busje rond. Dus ja, het is een prachtige excursie. Uh, en ik ga langs de rembaan. Hè, dat, ja. dat, uh, de oude rembaan. Mm -hmm. Daar zijn ze nog heel druk aan het werk. Hè, die ja. Amerikaanse vogelkers ja, je aan je het verwijderen. Gehaald, ja. Ja. En uh, nou, we gaan bij Pannenland. Uh, tot Pannenland al toe. Daar heb je een oude boerderij heb daar ja. gestaan, maar ik, je kan de fundamenten nog zien en, de, uh, en allerlei andere nee. ja, sporen uit het verleden. Dus de Beukelaan gaan we langs, is dus in het paradijsveld natuurlijk, waar Adam ja. en Eva hebben gewoond. Ja. En, uh, ja, ja, dus, uh, de hele, <lacht> hele historie komt uh, naar ja. boven, maar die is ja. volgend jaar. Ja. Uh, wij hebben uh, deze maand nog een aantal excursies staan, hè. Uh, live excursie met het busje, ja. live plus. Ja. Dat is, uh, ja, dat is dus. En die is gratis. Moet je eigenlijk zonder busje gaan als je ja. live plus uh, bent, toch? Ja, <laughs> ja maar die, die lijfwerkzaamheden zijn door het... Zomers doen we dat op de fiets, hè? Ja. Ja. Tot, tot, maar ja. nu in de winter uh, ja, dan gaan we met dat busje uh, rond. En dan gaan we langs die werkplekken... waar ze bijvoorbeeld uh, afgeplachte duinen kun je zien dan. Uh, ook bij de, de rembaan natuurlijk gaan ze langs. Dan zie je al die stronken van die, van die Amerikaanse vogelkers uh, liggen. We gaan uh, naar de poelenkamer. Toe. Om te kijken hoe, ja, hoe die het nu doen daar in een paar jaar. Die hebben we ook uitgebaggerd en uitgediept... voor de libellen en de paddenkikkers en de salamanders. Dus we gaan zo het duin rond. En niet alleen de lijfplussen... Uh, uh, situaties gaan we bekijken maar we gaan ook natuurlijk door het verboden gebied laten we even zien hoe de waterwinning <laughs> en werkt ja, en leuk. je komt geheid een aantal herten tegen Ja, maar dat dus zijn, dat zijn leuke ja, dingen als je ja, het verboden gebied hoor. komt dan ja. Zie, ja. Je zie je allemaal nieuwe, je. nieuwe, ja. nieuwe ja. dingen ja. een wandeling met ja. natuurgidsen heb ik hier ook gestaan ja. uh, dat is de 21ste ja, en dat is dus uh, dat weekend van uh, ja, eigenlijk net voordat uh, die lichtjeswandeling smiddags. Ja. Dit is dan, daar komen altijd veel, uh, vooral volwassenen op uit. Dat zijn ja, hele ervaren gidsen, he hoop kennis. En die gaan vanuit het bezoekerscentrum, starten ze om één uur op zondag. En dan uh, nemen ze je mee de natuur in. En net wat ze tegenkomen eigenlijk. En, en ja, ze ja, zijn ervaren IVN-gidsen. Ja, ja. en die, die, ja. die, die ene loopt al 30 jaar weer ons rond. Dus die weet van die weet allerlei precies, soorten plantjes. Ja bomen en landschappen te vertellen. Maar je wordt ook niet zomaar uh, IVN-gids, heb ik begrepen, van die uh, instelling. Dat is echt een, een, een, een opleiding aan vast waar je toch wat aan moet doen. Ja, ja anderhalf jaar is ja, dat. Ja. Dan Zo. moet je allerlei ja. opdrachten doen. Want ik, ik heb het dan gevolgd uh, een aantal jaar, tien jaar geleden. Mm -hmm. ja. En toen... Uh, ja, ik zit nog steeds in de kinderwerkgroep van de IVN. Dat weet je ja. wel ja, af en toe. Is, uh, nou, het zijn uh, hele, hele bevlogen mensen. Ja. ja, ja. Het is. Maar dat moet ook wel, denk. Dan hebben we nog een, ja. een kerstmiddag. Die is ook gratis. Ja, dat is die lichtjes. Uh, ja. Oh, dat is de lichtjes. Dat is de 21ste. Ja. We hebben het over gehad. Ja. Uh, om 16.30, half vijf, begint dat. Bij de oranje kom. Je hoeft je niet aan te melden. Je loopt er nee. naartoe en je betaalt en je gaat lekker wandelen. Ja. Dus nee. kinderen gaan wandelen. Ja. En de ouders die blijven... En de ouders uh, hoeven verder ook niet te betalen. Die krijgen nee. geen lataartje. Nee, nee, nee, nee, nee, ja, nee. Maar, oh <laughs> nee. Maar er loopt wel een volwassenen gewoon één of twee met de kinderen mee. Nee, dat ja, mag ja, wel. Okay, dus ja, ja. Uh, ja. Het is wat. spannend. Ja, want het is donker natuurlijk. Dan heb ik nog een hele spannende... Ja? Bunkers, ja, ja. botten en bibberen. Ja. ja ook, voor ook voor kinderen? Ook ja, ja. Van 8 tot 12 jaar. Wat, wat, wat, wat ouder ook. En... Uh... Die, uh, ja, dat, die is hier, zie ik, even kijken, 15 uur. Dus drie uur, ja, daar heb ik hem laten zetten. Want ja. dat doe ik expres. Ingang Zandvoortselaan, 5 euro. Kijk, weet je wat het is? Dan kom je in het donker er weer uit. Dus die is oh, echt wel spannend. Ze gaan nou echt wel bibberen. Want oh. uh, als het niet van de kou is <laughs> of van, is de, van de spanning, dan is het... Uh, uh, ja, gewoon van de, van, ja, de spanning. Ja, ja. En uh, we gaan de, bu de bunkers in natuurlijk. Ik verstop, maar dat moet ik eigenlijk misschien niet zeggen wat botjes van tevoren. Maar goed, dat heeft niemand gehoord, hè. En, uh, Welke bunkers ga je in? Nou, bij het bunkerdorf, bij, ja, ja, ja. Okay. bij de keukenbunker is. Dat is een mooie doorgang, ja, ja. Ik ga altijd een stukje door het verboden gebied ook. En daar weet ik nooit wat ik tegenkom. Vorige keer vond ik daar ook. Dat, dat het was nog ineens zo lang geleden ongevallen. Mm -hmm. Dus die oh. kinderen waren, begonnen gelijk oh. al te gillen. Oh, ik zei: Oh, stop jongen, niet meer dan vijf botten <laughs> per zo Want dat, <laughs> je wel, we moesten nog een hele route ja, afleggen. Dus, dan uh, wordt het wel heel moeilijk. Ja, ja, ja. Dus uh, ja, bunkers, botten en uh, bibberen. Ja. Dus dat. Uh, en daar is ook veel belangstelling altijd voor, ja. hè? Ja, ik ben benieuwd of hij nou al vol zit of nu. Maar Dat, dat, dat weet dat ik weet niet. Je nooit. Maar dat kunnen mensen gelijk zien op die website. En ze kunnen zo bellen naar het bezoekerscentrum, ja. hè. He. Die, die weten dat uh, precies. Leuk. Nou, tot, uh, tot zover. Uh, wij gaan het een, uh, ook een beetje afsluiten, want het is een beetje het einde van de uh, van de uitzending. Gerard, ontzettend bedankt weer dat je even wat kwam toelichten. Uh, over zes weken wordt hier wel weer wat tafel uh, gegoten. Ja, dan uh, oh god, ik heb hier wel wat in mijn hoofd. Daar zijn we, uh, en, het zijn voor het volgend jaar. Zitten we misschien midden in de winter, misschien met, ja, met sneeuw. Ja. Ja. Ja. ja, En dan uh, dragen de beesten zich weer anders. Ja, ja. Dan is het. Uh, ja, dat is ook mooi. Die landschappen zich. Ja. Ik, ik zit. Uh, binnenkort zet ik er een paar. mooie... Uh, Mooie foto's op Twitter en, uh, en op onze Mooi. Facebook. Dus ja. dan uh, En in struinen staan echt hele mooie winterfoto's. Maar we hopen het in echt weer mee te gaan maken. Ja, natuurlijk. Ja. Wij ook. Uh, de nieuwe struinen die ligt vanaf volgende week bij de VVV... bij alle ingangen en bij de bezoekerscentrums. Uh, mocht je nog wat willen doen... Uh, dan kan je kijken op www.waternet.nl-awd. En je kan ook boeken. Ja. Gerard, bedankt. Graag gedaan. Dankjewel. Wij gaan gelijk door naar de afsluiting... Ja. Wij waren weer gezellig bezig in Hotel Hoogland. Nou, het he. ja, was wat, hè? Het was toch weer wel wat. weer heel, heel spannend. Burgemeesters, nieuwe wethouders. wethouders die kwamen kijken hoe het Beoogde was. wethouders. Ja. Maar ze moeten wel naar de radio luisteren. Ja, maar <laughs> dat, dat gaan ze nu ook wel doen, hoor. Wel dat, doen. Gaan wel dat, doen. Doen. dat gaan ze nu wel doen, dat hebben ze wel begrepen. Wij bedanken de regiehouder en de man die de platen draait... Sander Doudé hartelijk bedankt. De redactie Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik... en de eindredactie G. Rutte, ontzettend bedankt. Koffie Yvonne Roosendaal, want de donderdag moest weg... Ik hoop dat alles goed gaat verder. ZFM, wens jullie allemaal fijne dagen.